Neem dat nou van je oude buddy aan. Zullen we over iets anders praten? Oké, okay, oké. Okay. Heb jij niet een afspraak op Marke vanavond? Een mysterieuze zaak. En een prachtige dame. Er was moord in het spel. Die is nog niet gepleegd. Hij wordt alleen aangekondigd. Iemand in haar omgeving wordt vermoord. Dat staat in anonieme brieven die ze ontvangt. Wegens wangedrag. Vreemd. En... Uh... Ze heeft geen idee wie de afzender is. Nee. Er staat alleen Nemesis onder de brieven. Een Romeinse god. Een Griekse godin. Oké, okay, oké, okay, een godin dan. Maar een Romeinse, dat weet ik toevallig wel zeker. Die wangedrag bestraft, dat zei ze zelf. Daar zit dus een intellectueel achter. Voor mezelf heb ik al een signalementje gemaakt. Wat denk je ervan? Een beetje kalende brildrager van in de vijftig... in zo'n verschoten regenjas met doorgesleten schouwers. brede schoenen, een beetje gebogen. Geen wapen. Hoe moet er moord dan plaatsvinden, denk je? Gif. Gif. Intellectuelen doen het met gif. <lacht> het lijkt me het beste dat we maar gaan posten. Uh, heb je het ook door? Ik zei al meteen tegen haar, Lisa. Lisa... Ja, een jongen, leer mij met de vrouwtjes omgaan, hè. Na twee woorden vroeg ze me al haar bij de voornaam te noemen. Ik zeg je, ze valt op me. Ik zeg, heb jij trouwens een pultje voor me? Dus euh, ik zeg tegen haar, dat gaan we dus degelijk aan. Euro Investigations, zoets maar. Ah, Mike. Zegt u het dus. Met Lisa. Ik heb weer een brief gekregen. Zo gek. De afzender weet dat we op Marken zijn geweest. Had je dat aan iemand verteld? Nee, dat is het gekke juist. Ik, ik, ik heb sowieso al het gevoel dat ik voortdurend door iemand word gevolgd. Lisa, luister. Ik heb met mijn beide compagnons, Badder en de Leeuwen, overlegd. En ik ga me voorlopig op de zaak Nemesis toeleggen. Oh. Oh, Mike, oh. Je weet niet hoe je me daarmee gerust stelt. Oké, okay, oh. oké. Okay. Ik ga dus posten voor je huis. Iemand die je volgt, zie ik gegarandeerd. Hmm. Wat staat er verder in die brief? Ik lees hem je voor. Wacht even. Uh, u hebt een onverstandige stap gezet. U hebt contact gehad met Mike Zoetsma, privédetective. Deze markenontmoeting zal u spijten. Let op uw vrienden. Binnenkort overkomt een van hen een fataal ongeluk. Nemesis. Zeker, een fataal. Soudsma. de leeuwen zegt net tegen. Ik heb de dame van Nemesis aan de lijn. Hallo, hallo. Ben je daar nog maar? Ja, ja, ja. Mike, ik ben bang. Don't you worry, girl. I'll save you. Oh, oh, Mike. Oh, je beurt me zo op, weet je dat? <laughs> ik meld me straks bij je. Mike, de leven zit net tegen me... dat de juwelenzaak een paar dagen terug is afgesloten. Ze hebben de daders. Mooi, dan kunnen we de rekening typen. Een agent beweert dat hij jou slapend in een auto heeft aangetroffen. Badre, waar zie je mij voor aan? Ik slaap tijdens het posten? Onzin. Zeg, die nemesiszaak zaak wordt nou actueel. Het is mogelijk dat je me een tijdje wat minder ziet, maar ik hou contacten. Jij uh, moet toch eens wat aan je figuur doen, paddertje. Zo vallen de weduwvrouwtjes niet op je. <laughs> zak. Wacht eens eventjes. Hier klopt iets eventjes helemaal niet. Een deur open. Dat kan ze toch niet zelf hebben gedaan? Met nemen ze ze op de roer. Lisa, kindje, wat gebeurt hier voor domme? Ik dacht minstens dat nemen als je al een burger was en je ei bakt aan. Jezus, ook dat nog. Oh. Zo. Schiet jij altijd zo snel? Stel je voor dat er een vriendin of een vriend naast me had gestaan. In ons vak kun je de dingen niet serieus genoeg nemen, kindje. Trouwens. Jij mag wel eens wat beter uitkijken met nemesjes op de loer. Ja, de achterdeur gewoon openstaan. staan. Stop! Ja, wel opletten, volgende Stoppen! Stop! De dingen haal ik wel eens uit, ja. Oh, je hebt gelijk. Store detective van. Me. Mm. Voel je, je nou weer wat rustiger? Oh, oh, mijn god. Oh. Wat was er eigenlijk aan de hand? Ik hoorde je nee, nee roepen toen ik in de keuken was. Oh, ik, ik had net weer een brief van Nemesis ontvangen. Hier. Vandaag krijgt u bezoek, Nemesis. Wat denk jij ervan? Actie. Nu, sluit de deuren en de ramen. Ik ga onmiddellijk posten in de auto. Bij omraad bel je eerst de politie, dan waarschuw je mij. Ik hou de voer in de gaten. Alleen Jezus. Wat een ellende. Wacht eens even. Nog rond de vijftig. Smoezelig voorkomen. Ja. Verschoten Regias, Een intellectueel. Bingo. Nemesis. U bent gearresteerd. Wel, nee, zeg, absoluut niet. Als u niet vrijwillig meegaat, schiet ik. Geen sprake van. Ik ben Mike Schootsba. Zegt u voor de gelegenheid maar inspecteur, Mike Soetsma En u gaat met mij mee. Ach wel, nee. Waar haalt u dat vandaan? Ziet u dit pistool? Maar mijn ogen is niets mis. Begrijpt u dan niet wat dat betekent? Nee, legt u me dat dan eens rustig uit. Wint u toch niet zo op? Oh nee. oh nee. Ik schiet als u niet vrijwillig meegaat. Nee, dat denk ik niet. U bent Nemesis. Ik ben wie? Nemesis. Dit is bespottelijk! Wie bent u eigenlijk? Mike Sootsma, privé-detective. Uh, kunt u me helemaal niet arresteren? Zeg, ik laat me niet door een intellectueel een beetje koeien zeggen. Weet je wat die tegen jullie slag het beste kan doen? Hier! Ja. je, man, ik, ik ben helemaal uit. De fris! Wat gebeurt er? Deze onbeschaafde ploert is mij in elkaar aan het slaan. Lisa, kijk uit, dit is nemesis. Wel nee, Mike. Deze heer is van de belastingen. Ga er maar rustig in je auto zitten en doe geen gekke dingen meer, wil je? En uh, kom je vanavond een hapje bij me eten? Ja, afgesproken, maar... Hm. Uh, kom maar, dan liefst Oké, okay. oké. Okay. <treekt> Jij ook wijn, Mike? Een beetje vent drinkt bier, kindje. Oh, sorry. Um... Kijk eens. Mm. Dank je. Oh, Mike. Als je eens wist hoe je aanwezigheid me gerust stelt. Je bent een echte vriend. Een rots in mijn omgeving. Ik voelde dat al meteen op Marken... tijdens onze eerste ontmoeting. Ben je eigenlijk getrouwd? Luister, Lisa. In mijn vak trouw je niet. Mm -hmm. Onregelmatig werk... Alle gevaren. Je wilt toch geen vrouwtje onverzorgd achterlaten? Ik ben trouwens altijd al een vrije jongen geweest. Wilde vaart, verre havens aandoen, rondkijken tussen de plaatselijke bevolking. Als je begrijpt wat ik bedoel. Boost. <laughs> Daarna heb ik gereden op Joegoslavië. Ah, oh, met een vrachtwagen? Truk, met opleggen. Oh. Containervervoer over de weg. Ja. Ruigwerk, dat kan ik je rustig verzekeren. Oh, Michael, heb je veel enge dingen meegemaakt? <laughs> zoveel, kindje, zoveel. Uh, op een keer kom ik door zo'n pestdorp in Jugo. Staat er een oud wijf langs de weg te liften. Ze wilden naar de stad in de buurt mee rijden. Er was een markt, geloof ik. Maar na een kilometer of tien kreeg ik zo'n genoeg van dat tandeloze tronie... dat ik aan de cabine uitkeilde. Enfin, ik rijd weer verder. Word ik een twintig kilometer verderop gepasseerd... door een klein vrachtwagentje met wel tien man in de laadbak. En dat oude wijf. Het kring stond malle Jezus gemeen toe te grijnzen. Nou, oh. En nog tien kilometer verder lag er een boom over de weg. Oh. Ja, ik kon de combinatie er niet over één jaar. Hè. Ik stopte en had al meteen een kogel door de ruit. Die verdomde Hugo's hadden een hinderlaag gelegd. Nou ja, je begrijpt dat ik niet al te lang heb staan kijken. Maar ik liep die jongens er natuurlijk allemaal uit. Toen had ik al een berenconditie. En die truck... Tja, die heb ik wel moeten laten staan. Ik heb er een tijdje voor moeten zitten. Hier in Holland dachten ze dat ik hem had verkocht. Nou, oh, en zo ben ik eigenlijk met de misdaad in contact gekomen. Toen ik vrijkwam, toen ben ik met mijn oude vriendje Badderen... dit detectivebureau begonnen. Oh, heb je veel zaken opgelost? Ja, natuurlijk. Hoezo? Nou ja... De Ik De oh, oh, oh, oh, oh, op, niet! engst. Du, ja, ja. Ik zie de achterlichten er nog. Onder de steen zat een eh, papiertje, Mark. Mees voor. Ja, ja. Het moment nadert met rassen schreden. Dat nee, zullen we dan is... beleven. Och, oh, we halen ze al in, Mark. We moeten ze voor de spurwagenovergang inhalen. Verdomme! Mike, daar is de spoorweg! Kijk uit, Mike! maar! Vervloekt! Dit is de nachtmerrie van iedere privé-detective. Dat is je verdomme in elk goedkoop Jerry Cotton boekje... Gaan. Zit het je dwars? Ja, ellende. Het, het is dat badderen bekend. Maar niemand anders zou geloven dat ik de verdachte op zo'n stomme manier heb laten schieten. Weet je wat, stoere Bing? Neem jij bij mij thuis eens een lekker bad? En dan trek jij iets gemakkelijkers aan? Oh, kun jij gedachten raden? Stouturd. Schatje, vanavond is er een heleboel loving going on. Als Nemesis ons niet stoort, tenminste. Oh. Met Ina? Lisa hier. Dat was op het nippertje. Er kwam gelukkig een trein aan. Ik kon niet uit Ach, we moeten iets organiseren. Je mag geen fouten meer maken, schatje. Dat met dat gas was al niet geslaagd. En nu had Maatje bijna te pakken. Ja, ik ben ook zo zenuwachtig. Hey, luister, ik heb nu geen tijd meer. Je moet nu meteen iets doen. Ik heb die kerel van je de indruk gegeven dat hij me kan verleiden van mij. Ja, je hebt met je poot. Mike is voor mij. Altijd, tijd zijn dus. Ik denk er ui, maar iets op. Wat een damp, zeg. Hey, Lisa. Lisa ik, ik zie je helemaal vaag, Lisa. Wie bel je? Uh, een vriendin. Niets bijzonders. Uh, iets anders, uh, uh, zeg. Over mijn honorarium. Hè. Oh. Ik, ik dacht in bad... Misschien kunnen we ja, dat anders regelen. Uh, hm? Laten we het daar straks even over hebben, liefje. Ik trek even iets anders aan. Laat het pot om, maar niet te lang duren. Ik word altijd opgewonden van een heekbad.